Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 20 jaar en jij en beleeft, beleeft, het. Het. beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. live, live. G -G met met met nu. Zandvoort op zaterdag. wel zijn zin krijgen hoor, die Johnny H.S. Hij moet alleen nog een paar uurtjes wachten, dan kan de klok een uurtje terug. Dan gaat de klok terug. Ja, de wintertijd uiteraard. Van drie uur wordt het in één keer twee uur. ik ben heel benieuwd wie die kerkklok allemaal terug gaat zetten. Aankomende nacht zie je in één keer van die mannetjes zo die beklimmen de kerk. Even de klok terug. Even de klok terugzetten. Nou, we gaan het allemaal meemaken. Aankomende nacht om drie uur, want dan wordt het in één keer twee uur. Voor Zandvoort en de regio. En over twee uur gesproken, het is net twee uur geweest. Goedemiddag, welkom bij Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag, Rob. Hey, Sjors, goedemiddag. Waar is de... Albert-Jan dan? Nee, ik weet het niet. Is hij weer aan het putten? Is hij aan het putten? Ik, aan ik het weet putten? Het. Is hij aan het putten? In, aan putten. putten? in putten. Putten in putten. Putten in putten. Dat nou, doet hij goed. Nou, goedemiddag. Goedemiddag. En wat gaan wij vanmiddag uh, allemaal doen, Sjors? Uh, ja, je had ergens een lijstje. Ja, ik heb een lijstje voor je klaargemaakt. Dus. Ik hoop dat ik het allemaal kan lezen, want. Uh... Er is uh, natuurlijk weer voetbal. Joop van Ness is aanwezig bij Hellas Sport tegen SV Zandvoort. Ja, klopt. Ook hebben we iemand van de Swingstation aan de lijn, denk Dat ik. Dat is uh, William. Willem. Die gaan we om uh, half vier bellen. Om half vier. En uh, het uh, ambo corps voor Anker. Ja, Wim de Vries. Goedemiddag. Dat is uh, al aangeschoven inderdaad. Zo, dadelijk gaan we praten uiteraard over het uh, koor wat uh, morgen gaat optreden. Het koor voor Anker. En we hebben het over een uh, jubileumconcert... 40 jaar 40 jaar 40 al 40 alweer. Jaar okay. alweer. Nou. Daar horen we straks alles van, denk ik. Zo is het. En uiteraard heel veel lekkere muziek. En we gaan lekker die winterse tijd in. Hè. En er hoort ook een wintersplaatje Een bij. wintersplaatje? Ja. Veel oh, collins lekker. vind ik daar wel een voorbeeld van, Sjors. Uh, nou, dat gaan we doen. Hier is Dance into the Lights. Over de lights gesproken. Nou, die gaan aankomende nachten dimmen. Want het is een nacht van het licht, is het. is coming is hoor je de single Dance into the Light van Phil Collins. Nou, dat Dance into the Light gaat de aankomende nacht waarschijnlijk niet lukken, want we hebben de nacht van de nacht. Het wordt heel donker vandaag. Ja, het wordt heel donker. Donkere wolken pakken ze het samen. Ja, nou, erachteraan hoor je in ieder geval de single van The Police en Roxanne. In de studio aangeschoven, Wim de Vries. Goedemiddag. Goedemiddag. Morgen is het zover. Het koor voor Anker gaat weer een concert geven. Ja. En het is een jubileumconcert? Ja, we bestaan 40 jaar. 40, 40, 40 jaar alweer? Ja, ja. ja. En uh, ja, dat zat ik me te bedenken. Hè? Van, uh, hoe oud zijn, uh, zijn de mensen die meezingen in uh, Voor Anker? Uh, dat varieert, uh, laten we zeggen, van uh, 66 ongeveer tot uh, dik in de 80... Oké, okay, nou dat maakt me de volgende vraag overbodig. Want <laughs> ik wilde de vraag van, zijn er nou al mensen die 40 jaar in het koor meezingen? Maar... Um, nee, nee, er nee. zijn wel mensen die... Uh, kijk, want het, het is een seniorenkoor. Dus uh, 40 jaar geleden was het ook al uh, vanaf je vijftigste dat je lid mocht worden. En helaas hebben wij... Nou dat, ja, helaas hebben wij uh, net een, een lid verloren, mevrouw Jouwkes. En die was toch eigenlijk de, het oudste lid, uh, het langste lid, zou ik maar zeggen, van het koor. En ik denk dat zij het toch bijna veertig jaar heeft volgehouden. Bijna 40 ja, jaar, zo ja. hé. En wij missen haar heel erg. Dat kan ik me voorstellen. En uh, ja, wat maakt het uh, koor zo leuk, dat de mensen het zo lang volhouden? Nou, omdat het gewoon een heel gezellig koor is, met hele leuke mensen. Gewoon gezellig, en, en jullie uh, repeteren met elkaar? Wij repeteren elke woensdagmiddag, in het gemeenschapshuis nog, zolang het nog bestaat. Hè? Zolang het nog kan? Inderdaad. Ja, zolang het nog kan. Van kwart over twee tot kwart over vier op de woensdagmiddag. En mensen kunnen gewoon binnenlopen om een keer een uh, kijkje te nemen? Ja, mensen kunnen altijd binnenlopen. Er is altijd voor uh, de mensen die komen luisteren en kijken. Een, uh, ligt er een map klaar met uh, de muziek waar we mee bezig zijn. Dus de mensen kunnen zo, uh, laten we zeggen, aanschuiven. Het Ambalkoor Voor Anker waar jij uh, dirigent uh, van bent. Ja. Hoe lang ben je dat al, uh, Wim? Dirigent ik denk, van, voor Anker. ik hou het allemaal niet zo heel erg bij. Maar ik denk dat het nu 16 jaar wordt. Zestien jaar, ja. ook alweer de hele ja. tijd? Ja. Ja, dat is een hele tijd. En ja, je, je vergroeit je toch een beetje met de mensen allemaal. hè? Dus het worden ook, uh, laten we zeggen, goede kennissen en vrienden ja. van je. hè? En dat ja, dat is gewoon zo ontzettend leuk uh, om te doen. En ja, we proberen het repertoire ook nog steeds heel aantrekkelijk te maken voor de mensen. Dat er toch iedere keer weer iets nieuws is. En uh, ja, dat, uh, ja, het is gewoon ontzettend leuk om, uh, om te doen en ook om met oudere mensen te werken. Morgen het uh, jubileumconcert in Gebouwde Krocht? Ja. Dus, uh, ja, een nou. jubileumconcert, dat betekent dat gewoon alle leden meedoen van uh, Vooranker. Wij, uh, de, de leden die uh, nu lid zijn, die doen natuurlijk allemaal mee en wij hebben als uh, speciale gasten, zal ik maar zeggen, hebben wij allemaal uitnodigingen verstuurd voor de oud-leden die uh, wij nog uh, uh, hebben kunnen achterhalen en waar we de adresse nog van hadden, die hebben allemaal een uitnodiging gehad. En... Nou, ik denk dat de meeste mensen morgenmiddag uh, aanwezig zijn uh, op wordt, uh, het concert. gezellig druk morgen. Dat is. wordt heel druk, want het is bijna uitverkocht. Bijna uitverkocht. Okay. Ja. Bijna uitverkocht. Nog niet helemaal dus. Nog ja. niet helemaal. Ik denk dat er nog een, een paar kaarten zijn. En uh, mensen moeten wel heel snel zijn, uh, denk ik, om nog een plekje te kunnen bemachtigen. En waar zijn die kaarten nog te krijgen dan? Dat, uh, dat kan bij uh, mevrouw Paap. Dat is telefoonnummer 57. 15168 of bij mij persoonlijk 5713949 oh, En wat is het uh, morgen voor een concert wat jullie gaan doen? Wij uh, brengen een heel gevarieerd programma met een Zuid-Afrikaans lied. Wij zingen musical nummers. Wij zingen gospels. Uh, Amerikaanse liederen. Duitse liederen. En Nederlandse liederen. Dus het is een heel gevarieerd programma. Gewoon leuk om morgenmiddag bij de krochten aanwezig te zijn. Ja. Hoe laat gaat het uh, beginnen morgenmiddag? Wij uh, beginnen morgenmiddag om half drie. De zaal is om twee uur open. Ik zou u aanraden allen om wat vroeg te komen. Dan kunt u gewoon ook nog een heerlijk kopje koffie drinken in de krocht. Dus als u zo tien voor half twee aanwezig kunt zijn, dan bent u in ieder geval op tijd. Verder wou ik nog even vermelden dat wij uh, nog solisten hebben uit het koor. Onder andere Marta Koper die altijd solistisch werk zingt en Afra Schaper. En verder voor de herenafdeling zal ik maar zeggen van het koor hebben wij voor de mensen morgen ook nog een verrassing. Oké. Okay. Okay, oh, en spannend uh, dus morgen. Ja. Ja, dus dat ga ik niet verklappen. Dan moeten we <lacht> maar komen luisteren en kijken. Gewoon komen luisteren en kijken morgen in gebouwde de Krocht. En als wij naar binnen willen, hoeveel moeten we daarvoor betalen Wim? De kaarten zijn 6 euro per stuk en daar heeft u ook nog één consumptie voor. Nou, nou daar. Is niks. Daar hoef je niet dat voor te laten. Dat is laden. helemaal niks. Nee. Helemaal geweldig. Het koor voor Anker 40 jaar. En dat uh, betekent dat uh, dat jullie nog meer uh, festiviteiten hebben? Noem nou, 40 jarige bestaan. Wij hebben dit grote concert waar we ontzettend lang naartoe hebben gewerkt, ontzettend hard voor gerepeteerd hebben. En uh, nou, de mensen krijgen morgen na afloop van het concert een, uh, een buffetje nog aangeboden. Oh, leuk. En wij gaan wel uh, daar een feestje bouwen, ja. Oké. Okay. Ja, dus dat wordt heel gezellig na afloop ook. Ja. <laughs> Niet voor iedereen uh, het buffet natuurlijk. Nee, uh, nee Voor nee. de genodigden <laughs> en, uh, en voor de leden, ja. Helemaal goed Wim de Vries, dankjewel voor de komst naar de studio. Nog één keer even de twee telefoonnummers waarmee ze de kaarten voor morgen nog kunnen bestellen. Ja, dat is mevrouw Paap, dat is 5715168. En bij mij, Wim de Vries, 5713949. Ik wens jullie morgen een hele plezierige dag. Volgens mij gaat het wel lukken. Ik ga het helemaal goed komen. Ik heb er alle vertrouwen in. Dankjewel voor de komst naar de studio. En tot een andere keer. Jullie ook bedankt. Ja, graag gedaan. Bedankt. En wij gaan weer door met de muziek op deze zaterdagmiddag bij CfM. around. I was down at all I see. Painted faces fill the places I can't reach. You know that I could use somebody.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 Nou, zouden de Rolling Stones ook uitgenodigd zijn voor de nacht van de nacht? Ik denk het wel. Paint it black. Paint it black. <laughs> ja, je weet het. Je weet het nooit. Je hoort hem inderdaad op de zaterdagmiddag bij CFM. is juist Wim de Vries van het koor voor Anker. Morgen dus het jubileumconcert 40 jaar koor voor Anker. Vindt allemaal plaats in gebouwde krocht. En kaarten zijn nog verkrijgbaar. Nog maar een paar. Dus wees er snel bij. op tijd. De telefoonnummers zijn trouwens na te lezen op CFM Text TV. Dus ging het net even te snel op de radio. Zet CFM Text TV op. En de telefoonnummers komen nog een keertje langs. Kanaal 45. Hè? Kanaal 45. Voor die nog niet hebben staan. Zeker wel. Hoe donker is het, Jos? Nou, normaal gesproken s'nachts niet zo. Hè? Nou, je, die verkeerslicht en alles. En dan heb je een gele gloed uh, in de hemel zitten. Maar vannacht is dat anders. Oh? De Nacht van de Nacht en ook de gemeente Zandvoort doet daar aan mee. En op een bepaalde plekken en gebouwen zal het licht tijdens deze datum gedoofd worden. Wat dus weer leidt tot een echte nacht nachtnacht. Nacht. En dan kan je sterren gaan tellen. Ja, en dan moeten ze de klokken nu terugzetten op die gebouwen. <laughs> en dat nog, ja, dat, dat wordt natuurlijk <laughs> helemaal niks zonder licht. Is. Hè? Ja, dus, ja. Dat is dan weer een tweede inderdaad. Hoe gaan we dat doen? Alle informatie trouwens ook voor de Nacht van de Nacht is te vinden op sterretellen.nl. En daarvoor gaan ze allemaal uitkomsten berekenen in lokale overheden en bedrijven en aandacht uh, voor maatregelen om onnodig verlichting tegen te gaan. Okay. Dus daar kan je vannacht uh, nog aan meedoen. Aankomende nacht, dus een donkere ja, nacht, donkere hier in soort. En willen de mensen meedoen, mag dat uh, gerust natuurlijk, hè. Gewoon uh, geen lampjes meer aan. Gewoon uh, alle verlichting zorgen dat alles uit alles, is. Alles geen lampjes <laughs> meer aan. Mo. Alles helemaal donker. donker. <laughs> De nacht van de nacht, aankomende nacht dus. En dan wordt het van drie uur in één keer twee ja, uur. En, uh... Dus als je een klok ziet die in één keer op een hele rare tijd staat... dan hebben ze meegedaan aan de nacht van de nacht. Van Radio hoorde je de serie van Pink en het used to be a funhouse. nog grappig. Ja, zeker wel. Gezellig plaatje zo op de zaterdagmiddag. Trouwens, ik vind het onwijs leuk om weer eens met jouw programma te doen. Dat is een keer weer wat anders, he? Ja. Eens even kijken of je het volgende cursus ook uh, helemaal door hebt. Zie je het En hier is onze eigen weerman, George van Dam. Ja, vandaag en weer, morgen weer. Oké, okay, later. Nee. Nou, vooruit. Vanmorgen aanvankelijk uh, aan de bewolkte kant... En daaruit viel zelfs wat regen en motregen. Inmiddels is het wel droog in de regio en in de loop van de dag klaart het zelfs geleidelijk op. Wind waait uit zuid tot zuidwest en temperatuur stijgt naar een maximale 13 graden. De nacht van de nacht, de nacht dat de wintertijd ook nog eens ingaat, hebben we een afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of 7. Morgen heeft de bewolking weer eens de overhand. Het blijft wel de hele dag droog en de wind die waait uit zuidoosten overwegend matig van kracht. En temperatuur zal niet boven de 13 graden uitkomen. Zondagavond, maandagnacht, hebben we weer een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. De wind draait van zuidoost naar noord tot noordoost en is zwak tot matig van kracht. De temperatuur zal in die nacht naar een graadje of zes dalen. Nog een klein stukje over maandag. Alweer de eerste november wordt dat trouwens. Oh ja. Het blijft droog en geregeld schijnt ook de zon. De wind waait uit noord tot noordwest en is zwak tot matig. De temperatuur stijgt naar een maximale 13 graden. Dat was hem. Oké, okay, dat was het weer met Jos van Dam. Dat was het weer. Dat was het weer. Hey, over Tot pink, de volgende keer. Uh, over pink. We ja? hadden net natuurlijk Pink Van House, maar ja. Pink heeft ook weer een nieuwe single. Hè? Is het waar? Raise your glass. En staat hij al in de Euro Breakdown? Ja, staat in de Euro Breakdown. En wat hebben we gisteren gemist? hebben ja, tussen... Ja, wanneer, 3 en tussen 3 en 5. Oké, okay, met Sjors van Dam toevallig. Ja. ja. Vanavond doe ik het gewoon nog een keer. Oké. Okay. Tussen 7 en 9 vanavond. Komen tussen 7 ze en 9. Nog Joh, een keer voorbij. Waar haal je de energie vandaan? Ik weet het ook niet meer. <laughs> niet te gelopen. Het weerbericht is trouwens na te lezen op www.meteopagina.nl www.meteopagina.nl. Daar vind je het weerbericht. Uit Zandvoort en de regio uiteraard. Met onze eigen weerman Lex van der Hoorn. Wie zei Dat dit? Is uh, uh, ja, ik ja, ja, ja, het ja. licht op een puntje van Ton. Ja, ja, Independent. Yeah. Independent woman. Uh, ja. Des Child. Ja, ja, heel, heel goed. goed. <laughs> Jij mag blijven. Gelukkig.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 Show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 Child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 Ja, jij denkt ook, Jos. Er zijn overal Halloweenfeesten. Nou, dan mag magma Jackson niet <laughs> Wacht, <laughs> Nee, heel goed. Je hoorde Billy G. Voor Zandvoort en de regio. En het is tien over half drie. We gaan snel over naar het voetbal met Joop Vres. Helle Sports 1 tegen SV Zandvoort. Goedemiddag, Joop. Goedemiddag, heer en luisteraars. Inderdaad, een uh, nieuwe ploeg in uh, deze uh, competitie. Want ze zijn uit de andere tweede klasse hier naartoe gekomen. En uh, het is een prachtig mooi veld, want het is Oké. Okay. Dat is uh, niet echt heel gebruikelijk. Uh, buiten voorhand is er dus nog een vereniging die hier op kunstgras speelt. Uh, ze hebben hier ook gewone velden, maar de heren van de zaterdag die willen hier graag op kunstgras spelen. Het elftal van Zandvoort is uiteraard weer eens een keer veranderd. Want Remco Ronde is er nou weer eens een keer niet bij. En Bodefecht is nog steeds geblesseerd. Dus onder de staat in ieder geval Joris Smit. Wel terug op het middenveld is Max Aardenwerk. Stijn Stoblaar is weer terug. Uh, die staat nu linkshalf in plaats van linksachter. En Jean Keur, die draait samen met uh, Ronald Kalis uh, de centrale verdediging. Die moeten dus zorgen dat de bal niet bij Joris Smit gaat komen. Dus het is, we hebben nu een minuut of acht gespeeld op dit moment. En het is, gaat een beetje op en neer, een beetje aftasten ook. Uh, deze jongens zijn natuurlijk nog nooit uh, zijn we tegengekomen. Dus ook allemaal weer wennen. En uh, ook natuurlijk het is even wennen voor zandvoort. Maar dat moet uh, eigenlijk geen probleem zijn. Want het is met zo'n rubber ingestrooid. Het is dat een stuk makkelijker als dat er in zandvoort ligt. Het is met, met uh, grof zand ingestrooid. Dan ga je dus niet op slijding maken. Ik heb wel vergeten, het liggen helemaal lopen. En hier moet dat te kunnen. Alleen ja, je moet het even durven. Dus het is de hele Ehm. Het nu op de helft van Zandvoort. De aanvoerder van uh, Sport. Die speelt uh, linksbuiten aan. Wordt opgevangen door Kales. Kales vandaag met de aanvoerdersband. En de bal gaat weer terug. Wordt een beetje rondgespeeld. Wordt nu diep gespeeld in het 6 meter gebied. Uh, maar nog steeds Hellers in balbezit. Hellers, dat uh, nummer drie staat in de competitie en zond voor het ene laatste. Dus uh, het zal niet echt gemakkelijk worden vanmiddag. Uh, dat uh, kunnen we wel vergeten. Ook het tweede, moet ik heel even vermelden, heeft een verschrikkelijke middag gehad. Moest al een kwart over twaalf spelen tegen CSW 2. En die heeft maar liefst met 14-0 op Zo... de donder gekregen. Wow, lekker hoor. Dat is uh, niet gering. Dat gebeurt niet zo gek vaak in het voetbal en met name niet in de wat hogere klasses. Goed, maar dat is op dit moment eigenlijk de situatie hier in Zaandam. Meer tijds de bal op de helft van Zandvoort en af en toe Zandvoort eruit komen. Nog niet echt de kansen gehad, geen van twee bij de ploegen. En we komen later weer uiteraard je terug en dan graag met een positief resultaat hoop ik. Ja, je had nog even een vraagje Hellasport waar we vandaag tegen spelen. Die, die naam komen we zo bekend voor. Ja, waar, uh, waar is dat van? Uh, er is volgens mij ook nog iets van handbal Hellasport Dat speelt heel hoog, bij mij weten. Maar dit is een combinatie in ieder geval van ZVV en ZFC Die zijn moeten gaan fuseren en daar is Hellasport uitgekomen. En die bestaan nu sinds 1990, laat ik mij vertellen. Dat zijn de gegevens die ik heb op dit moment. En ik dacht dat de Hellasport met iets met handbal te maken had. Maar dat komt niet hier vandaan in ieder geval. Oké, okay, dankjewel Joop en zo dadelijk uh, komen we bij je terug. Speelt er ook een uh, Lenny mee uh, vandaag? Een wat? Een Lenny. Ik versta je niet. Een oh, Lenny? Een, een Lenny. Ja, dag. Ik weet het niet. <laughs> nee, daar gaat het volgende plaatje namelijk over. Okay. Ren, Lenny, ren. Nee, vandaar, nee. vandaar, vandaar, vandaar. Oké, okay. okay, tot zo. Joop Verres vanuit de velden van Hellas Sports. 0 tegen 0 uiteraard nog de tussenstand daar. Zelfs je fiets verschuift hier beneden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 Spot. Laat mij zingen. Nee, ik, ik zulke ik, ik, ik, maken. Ik, ik, oh, jee. Oh, jee. ik oh, hou min, ik hou min. You're Shannon en let the music play. Nou, als je met de trein wilt, dan heb je komend weekend... en vooral volgend weekend een probleempje. Ja, want er gaat van alles gebeuren. Onderhoudwerkzaamheden aan het uh, spoor. En daardoor uh, gaat de NS wel bussen inzetten. Maar waar gaan ze dat dan allemaal doen? Nou, vanwege onderhoudwerkzaamheden door uh, ProRail... is in het weekend van 30 en 31 oktober geen treinverkeer mogelijk... tussen Haarlem en Beverwijk. Dat is dus uh, dit weekend... De NS zet wel een bus in. In Haarlem wordt ook nog eens gewerkt aan een nieuw stationsplein. En daarom stoppen de bussen niet bij het station... maar op de hoek van de Parklaan en de Kruisweg. Reisigers in de richting van Beverwijk kunnen vanaf het station Haarlem... de NS-bus op de Parklaan nemen. De looproute vanaf het station die kant op is met borden aangegeven. Je moet wel rekening houden met de 15 minuten extra reistijd. En dan volgende week, Jors. Want dan, dan uh, weer... wordt het nog leuker. Dan wil ik even naar Haarlem met de trein? Dan heb je pech. Oh. Nou, dat is heel makkelijk. Want die rijdt gewoon niet. Het weekend van de 6 en 7 november wordt namelijk gewerkt aan het spoor. En er rijden geen trein tussen Haarlem en Amsterdam-Slotendijk. Haarlem-Zandvoort aan zee en Haarlem-Leiden centraal. En er zet wel overal bus in. En de bussen stoppen alle tussengelegen stations... En uh, dit weekend stoppen er dan dus ook bussen op de Paraglaan nog eens uh, extra. Oké, okay, dit weekend en uh, komend uh, weekend dus uh, problemen met het uh, treinverkeer. Vanwege onderhoudswerkzaamheden, beperkt treinverkeer. En zelfs helemaal geen uh, treinverkeer volgende week van Zandvoort uh, Haarlem. Zandvoort Haarlem uh, ligt helemaal stil dan. Oké, okay, dankjewel. En uh, we hebben weer een uh, plaatje. Eens even kijken of die werkt. Ja. ja, er komt geluid uit. Er komt geluid uit. Geweldig. Zo, wat schut. Het lijkt wel een live opname ergens van. Uh. Ja, jij hebt het opgezet. Dus, uh... Het is in ieder geval Guns and Roses, dat wist ik wel. Maar het lijkt op een live optreden van de Night Ring. Oké, okay, nou, hij klinkt in ieder geval goed. We gaan hem horen bij CFM Zandvoort op zaterdag. Zo zag het gewoon aankomen, Sjoe. Ja. <laughs> jij zet even een plaatje op en meteen de telefoon staat rood roodgloeiend in. Heavy metal programma of zoiets nou, even, ja, ik zo denk ja. treinen, night train, ik denk dat kan wel. De night train, nee. Oh, een bruggetje. Nee, dat vind ik hem helemaal goed. Jorden, ja. de night train op CFM. Graag tot het volgende uur. CFM, al twintig jaar live in Zandvoort. En jij bent erbij.